De Belgische wielrenner Tom Bonen heeft voor de derde keer de ronde van Vlaanderen gewonnen. Bonen zat in een kopgroepje van drie en versloeg de Italianen Pozzato en Balan in de sprint. Beste Nederlander was Nicky Terpstra op de zesde plaats. Favoriet Fabian Cancellara kwam tijdens de wedstrijd hard ten val en heeft zijn sleutelbeen gebroken. Het weer. Vanavond in het noorden een beetje regen. Morgen veel bewolking en weer in het noorden wat regen in het zuiden droog. Het wordt morgen 11 graden.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 Ik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 Dus ik kan wel zeilen zolang het niet te koud is, inderdaad. De temperaturen op die mooie warme zeeën. Dat is de laatste jaren Katamaran op Yucatan, inderdaad. Dus dat gaat wel hartstikke goed. Ja. Maar die Baltische Zee, die dan uh, heel koud kan zijn in de winter, dat deed ik ook onderzoek op de onderzoeksschepen, inderdaad.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 single bit of my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 ja, dan zou je toch zeggen, als je zo'n studie doet en is dat je hart, dan komt hij jou tegen, dan zwitst hij en dan stroomt het niet meer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 En het is het handboek van de creëren van je eigen werkelijkheid. Van het creëren van je eigen werkelijkheid ben ik begonnen die cursus te geven uh, als mijn eerste spirituele cursus in 1997. Ja. Ik werd gevraagd door iemand die ik kende om die cursus te gaan voor de stichting te verzorgen. Want die vrouw kon niemand vinden van die stichting die dat durfde. Want het is heel klus om mensen te zeggen dat je eigen werkelijkheid creëert. Dat dat ja. wat je gebeurt eigenlijk je creëren jezelf vanaf je eigen energie. Dat dus ik kon niemand vinden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 Het is, ik heb het hier bij me maar jou is het waar of niet? Ja, ik zie het. Wat erin staat, weet ik niet, maar het is... Nou, dan, je mag het, het straks openslaan ja, en dan haken we het daarop oh, in. Uh, ja. ja, dat is echt ja. heel mooi met, uh, met allemaal teksten. Wat, wat voor teksten erin zijn staat, weet zijn, ik niet. Ik, ik lees ook het algemeen s'nachts. En oh. uh, ja, vandaar ook het verschil in handschrift. Ja, ja. Ja, blauw, zwart. En, maar echt, het is, het is voor mij een, een binnenkomen geweest. En, en nou ja, dat stukje tekst wat ik net al voorlas en zo, dat is... Uh,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 Yeah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 ja, uh, die moment was uh, ook eigenlijk altijd ook in de gaten gehouden ook op de monade-niveau inderdaad dat de goddelijke zelf dat Wat is, is de ziel van je zielen is het hoogste aspect waarin, waarin je jezelf nog als de aparte unieke uh, eenheid kan vinden inderdaad als, als iemand die apart is van de goddelijke gehele nog boven monade-niveau is alles zo, uh, zo een dan kan je niet meer praten over